De Radio 1 Sportzomer. Bas van Werven en Bert van Sloten. En een hele goede morgen. Welkom bij weer een sportzomer dag met gesprekken, nieuws, sport en muziek. Van bankier Gerrit Zannen moet u ook uw bestaande hypotheek gaan aflossen. Zo meteen hoort u wat de vereniging Eigen Huis daarvan vindt. En links tegenover mij, hoe kan het ook anders? De man die premier van Nederland wil worden, wie had dat na twee jaar gedacht? Hij maakt ook nog een hele goede kans terwijl zijn partij nog nooit regeringsverantwoordelijkheid heeft genomen. We praten natuurlijk met en over Emiel Roemer. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Lieselot Thomassen.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 Hij heeft vlak bij de ingang van dat feest zijn bom kunnen laten afgaan. Volgens de lokale tv werd de commandant omhelst door de dader... toen hij zijn explosieven liet afgaan. Ruim 40 mensen raakten bij de aanslag gewond. Alle huizenbezitters moeten hun hypotheek... met onmiddellijke ingang gaan aflossen. Daarvoor pleit topman Zalm van ABN AMRO in het Algemeen Dagblad. Zalm wil dat nieuwkomers en bestaande huizenbezitters... gelijk worden behandeld. Nieuwkomers moeten vanaf volgend jaar de hypotheek in 30 jaar aflossen. Voor mensen die al een woning hebben geldt dat niet... Ze kunnen dus 30 jaar lang hypotheekrente aftrekken, ook al lossen ze niets af. De vereniging Eigen Huis is niet erg positief en wijst erop dat de banken de aflossingsvrije hypotheek zelf hebben ontwikkeld. Voor de kust van Perth in het zuidwesten van Australië is een man doodgebeten door een witte haai. De man was op een surfboard aan het peddelen toen de vijf meter lange witte haai uit het water opdook en de man greep. Een man die op een jetski te hulp schoot werd door de haai aangevallen en moest het slachtoffer laten gaan. De man is het vijfde slachtoffer van een haaienaanval in een jaar tijd. Perth is daarmee de gevaarlijkste plek ter wereld als het gaat om haaienaanvallen. Weer overwegend bewolkt met geregeld buien. Vanmiddag in het noorden droog en af en toe zon. Vooral in het midden en zuiden van het land nog buien. Soms met onweer. Het wordt zo'n 18 graden. Bij een meest matige wind uit zuidwest tot noordwest. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. We gaan weer tanken en betalen lekker niks. We gaan...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 Gerrit Salam is de baas van staatsbank ABN AMRO... en hij vindt dat alle huiseigenaren hun hypotheek moeten gaan aflossen. Zometeen de reactie van de vereniging Eigen Huis. En Emiel Roemer wil premier van Nederland worden. Dat zou het zijn, een torentje dat afgelopen de jaar stijf in handen was... van het CDA en de VVD wordt ineens tomatenrood van binnen. En de Roemer, ja, misschien niet rood, maar wel eigen schilderijen mag je ophangen... of een uh, leuke regalia neerzetten. Wat neemt u mee? <laughs> nou, kijk, laat we zelf eerst zeggen dat ik het veel belangrijker vind dat wij uh, in de regering zouden komen. Hè? Nee, nee maar daar gaan we straks over hebben. Ja, maar als ja, u in het torentje zit, wat ja, neemt ik, u mee? Ik wat huis gaat er mee? en neem mee. Dat ja. is. Het. Van huis en neem mee. Nou, een kist tomaten, laat het daar maar even bij houden. <laughs> Hier zijn Bas van Derven en Bert van Sloten. Alle huizenbezitters, dus niet alleen de starters... die moeten hun hypotheek per direct gaan aflossen. Het idee is schopperd door voormalig minister van Financiën... en huidig ABN-amro-topman Gerrit Zalm. Hij deed het vandaag in het Algemeen Dagblad. Hans-André de Laporte is van de vereniging Eigen Huis. Goedemorgen. Goedemorgen. Goeie suggestie van de heer Zalm? Nou ja, Laat ik positief beginnen. Wat begrijpelijk is, is uh, zijn opmerking over de... wat hij noemt oude en nieuwe gevallen. Dus mensen die een huis hebben en houden... en mensen die, uh, die willen verhuizen of een... Uh, voor een eerste eigen huis willen kopen... die vallen volgens de kabinetsplannen in twee verschillende belastingregimes. De een moet gaan, gaan aflossen, dat zijn al nieuwe gevallen. En zolang je maar niet verhuist, dan verandert we niks. Dus dan hou je tot de lengte van, van dagen hou je de renteaftrek zoals die is. Ja, dat is het positieve begin. Maar ja, dan komt er altijd een komma en dan komt de rest. Ja, want wat er nu in staat, dat begrijp ik ook niet helemaal... want ik sla toch meneer Zalem wat hoger aan. Dat is dat hij zegt van we gaan alles gelijk behandelen... en iedereen die nu niet aflost... Je moet dat gewoon snel gaan doen, vanaf volgend jaar of zo. En dat betekent eigenlijk dat al die spaarhypotheken, want dat komt het meeste voor, dus dat zullen de mensen herkennen de spaarhypotheken, ja daar komt eigenlijk een end aan. En dat bedrag wat je hebt gespaard, dat moet je dan maar overhevelen naar de bank. En dan zie ik opeens niet de oud-minister van Financiën, maar wel een bankdirecteur, en dan denk ik van ja, dat geld zit namelijk nu niet, dat spaargeld zit niet bij banken, maar dat zit bij verzekeraars. Ja. En daar haal je het dan weg. En dan kieper je al die spaarpotten die je om op de, uh, bij de bank. En die zegt, dat is mooi, want mijn bankbalans staat er een stuk beter voor. En de leningen zijn voor een deel afgelost. Aan de andere kant is het een slagveld bij de verzekeraars. Het is goedkoop aan geld komen, um, zegt u eigenlijk. Maar zegt dit ook nou niet iets over de positie van de banken? Namelijk dat ze heel erg hard geld nodig hebben. Uh, Zeker de ene bank meer dan de ander. ABN AMRO kan ik niet beoordelen, die heeft staatssteun. Maar aan de andere kant, de kritiek op de Nederlandse banken is groot, omdat wij door de jaren heen meer uitlenen dan het huis waard is. Dus als je een huis koopt voor twee ton, dan kan je, een, kan je daar iets meer lenen. En dat komt in bijna geen ander land voor. En volgens het plan van Zalm verander je dat in één keer als je iedereen laat aflossen. En dan dan daalt die hypotheek en is die lager dan, dan de waarde van de woning. En dan is het probleem wat dat betreft in één keer opgelost. Alleen gaan we gigantisch uh, de boot in. Niet alleen de verzekeraars, maar ook alle huiseigenaren. Want uh, je hebt er dan op gerekend dat je in 30 jaar het bedrag bij elkaar spaart om je hypotheek af te lossen. Maar als je na tien of 15 jaar, of ergens daartussenin, als je dan stopt. Dan ga je daar heel erg op inleveren. Want de eerste tien, tien jaren maak je vooral kosten. Daarna uh, gaat het uh, gelijk op. En de laatste tien jaar dan pas gaat het renderen. En haal je het eindbedrag. Maar ja. alles wat je eerder verbreekt, uh, dat, uh, ja, daar ga je zwaar op inleveren. Dus wat dat betreft lijkt dit een heel slecht plan. Kortom, niet doen is uw advies aan de heer Zalm en aan de politiek. Want die gaan er uiteindelijk over. Meneer Hans-André de Laporte van de Eigen Huis. Dank u wel. En, en hier aan tafel zit de lijsttrekker voor de SP, in de Roemer. Laten we het daar meteen eens over hebben. Hoe ziet u dit? Want er is en zo'n regime komen, hè, dat dit, in ieder geval het lentekort afgesproken, om die, uh, om die nieuwe hypotheken straks uh, aan te pakken. Volgens een systeem waarbij ze inderdaad meer een annuïteithypotheek ja. moeten gaan. Het gaat meteen aflossen. Ja. Wat vindt u van dit plan van Zalm? Ja, ik denk dat uh, Laporte had het uh, niet mooier had kunnen zeggen. Dit is een, een bankier aan het woord die, uh, die op een uh, uh, slimme manier probeert... om inderdaad de, uh, de, de, de zakken van de banken heel snel te gaan vullen. Ja. Kijk, en uh, wat Juk terecht zegt, het zijn de banken die destijds... die mensen met gelikte praatjes al deze hypotheken hebben aangesmeerd. En die uh, al deze financiële producten steeds per keer, maar elke keer maar weer... Uh, hebben verkocht. Ja, maar ook omdat dus... er op dat moment geen crisis was en het ging allemaal goed en uh, de banken floreerden, iedereen blij. Ja, maar dat is geen enkele reden om dan uh, derg dergelijke producten te verkopen die gewoon veel te risicovol zijn en die mensen uiteindelijk in de problemen gaan, uh, gaan brengen. En dat is inderdaad, als jij hypotheken verschaft die veel meer uh, veel hoger zijn dan de waarde van de woning en je lost nooit af, dan weet je dat je vroeg of laat in de problemen kunnen nou, komen. Maar schuldpositie is groot in Nederland, dat weten we. Ja, ik dus. kijk, dit, uh, dit is een uh, voorstel dat zal het ook niet gaan halen. Iedereen weet <tus> dat, uh, dat zal een bankdirecteur is. En dat dat de enige reden is waarom hij dat doet. Nou, we hebben wel gezien hoe de bank de afgelopen jaren met onze centen is omgegaan. Maar ja. hij is ook VVD-prominent, uh, meneer Rommel, ja, toch? Ja, dus ik ben heel erg benieuwd. Dat wat let uh, hij op hier? Uh, hier is duidelijk, lijkt mij, uh, de bankdirecteur. Want dit is niet iets wat de VVD stent, uh, ik heb het nog niet formeel gehoord of ze daar afstand van nemen. Dus het zou zomaar zijn, uh, kunnen zijn dat ze dat wel gaan doen. Dus dat laten we dat maar aan de VVD laten. Maar kijk, de mensen zijn natuurlijk de komende tijd verandert er heel veel. En daar is niks mis mee. Dat je uh, van een uh, aflossingsvrije hypotheek uh, de komende tijd alleen maar overgaat naar annuïteithypotheek. Ja. Uh, gaan aflossen, dat is gewoon verstandig. Ja. Dat je dat stimuleert, de maken gewoon je, voor. Maar die bestaande gevallen, hoe moet je daarmee omgaan? Want die mensen houden <sus> dus aftrek, dat is toch een beetje ongelijkheid. Ja, maar deze mensen hebben natuurlijk wel altijd natuurlijk een, uh, uh, iets opgebouwd wat, uh, ja. wat er net ook gezegd werd. Uh, veel mensen hebben er bijvoorbeeld een spaarhypotheek van gemaakt. Uh, daar kun je niet in één keer zeggen: van Nou, nou pak ik dat uh, af. Je hebt er al zo hebben veel. Er jaren... hebben erop je hebt er gewoon op gerekend. Je hebt er op gerekend. Maar je kan het wel... in één keer af gaan pakken no. en, uh, en zeggen: Van, uh, van uh, heel veel mensen zullen met zo'n rigoureuze maatregelen zwaar in de problemen komen. Je kan zeggen: Misschien maken we het inko inkomensafhankelijk. Geef voor een voorzetje. Mensen die <laughs> je geld hebben. Nou, kijk, okay, <laughs> op het gebied van de af. aftrek zal er al een hoop gaan veranderen. Maar wat, hier, ja. wat hij hiervoor pleit is dat je gewoon de hele hypotheek, bestaande hypotheek die je hebt, in één keer helemaal om gaat gooien. En ja. daarmee zwaar in de problemen komt. Maar gaan dat komen. andere, waar we het net ook eventjes over hadden, namelijk dat de banken wel ongelooflijk in de financiële problemen zitten. En misschien nog wel meer dan we denken. Is dat niet ook een <coughs> beetje waar? Ja, we hebben natuurlijk een enorme bankencrisis. Ik bedoel, dat, dat, dat kan niemand ontkennen. En uh, of we allemaal precies het achterste van de tong weten wat er bij de banken gebeurt in Nederland, dat weten we al niet eens. Laat staan dat we dat bijvoorbeeld in buitenlandse of in Spaanse banken weten. Dus uh, ja, dat, dat men dat hoog zit, dat is uh, zeker waar. Maar is het niet gewoon zo zorgelijk dat er dan <coughs> dit soort voorstellen op tafel komen? Nou, het is zorgelijk dat hij ermee komt om zo snel mogelijk... ten koste van verzekeraars en vooral van gewone mensen... Uh, zijn problemen op te lossen die ja, zelf veroorzaakt van heeft. Dat het ten koste van mensen gaat. Gewoon Als pas als probleem aan zich dat banken klaarblijkelijk dusdanig het, uh, het water zo hoog is gestegen dat ze met dit soort voorstellen moeten komen. Nou, het is een, in, de, de hele bankencrisis is een heel groot probleem. In heel Europa uh, is dat een groot probleem. Dat hebben we nu ook gezien waar de hele discussie over gaat bij de Spaanse banken. Dat geldt ook voor de Nederlandse banken. Uh, die zullen jaren nodig hebben om de boel echt op orde te krijgen. De ene bank die zal er beter voor staan en die zal het sneller voor elkaar krijgen. Sommige banken die zullen uh, uh, er lang over doen. En er zullen ongetwijfeld wellicht ook banken zijn... die het gewoon helemaal niet meer voor elkaar gaan krijgen. Ja, dat is zeker zorgelijk. Hm. Eventjes, want u zei net... over al die uh, uh, mensen die nu een huis hebben... Uh, die er zo, zouden worden gepakt met zo'n regel, dat is niet goed. Anderzijds, als we naar het andere systeem kijken... het nieuwe wat nu voorgesteld wordt... direct gaan aflossen naar annuïteithypotheek. We weten dat is een dure grap. Daar is ook destijds de hypotheekrente-aftrek... eigenlijk een beetje voor ingesteld om mensen toet te laten treden tot de woningmarkt en nu kappen we dat. Dat is toch niet goed? U heeft er ook een jong electoraat wat het graag een huis wil hebben. Een eigen huis. Op de, en kan eigenlijk de woningmarkt niet op als we dit systeem zo volgen. Uh, kijk, wat je probeert is mensen in, uh, in de gelegenheid te stellen. Daar was de hypotheekrente aftrek altijd voor bedoeld. Daarom hebben ja. wij ons verkiezingsprogramma ook staan. Laat die eerste 350.000 euro hypotheekschuld laat die ook gewoon uh, aftrekbaar, aftrekbaar blijven. Zijn. Uh, tegen, tegen een maximum bedrag van 42 procent. Daarmee voorkom je dat mensen inderdaad daar niet meer aan toekomen. Mm. Maar het probleem is voor veel jongeren is veel groter. De hele woningmarkt is natuurlijk voor veel jongeren een probleem. Uh, er zijn heel weinig betaalbare sociale woningen. Uh, als je net iets boven een bepaald bedrag zit... dan moet je echt in de particuliere sector gaan huren. Nou, dat is al heel lastig om... want dat zijn forse huren die je tegenwoordig moet betalen. Mm -hmm. En bij de banken zijn heel erg voorzichtig om mensen... en zeker jongeren een hypotheek te geven... als ze niet met eigen centen komen. Ja. Dus ja, heel veel jongeren die hebben inderdaad uh, op dit moment... Ja. Een ja, maar, een probleem. Probleem. maar als je die, straks die hypotheekrente aftrekt, dat kleine stukje voor verter wat ze krijgen van de regering, als ze dat ook kwijt zijn, dan wordt het helemaal lastig om toe te treden. Nou kijk, als je het eh, eh, eh, mensen te veel hypotheek geeft, hm. wat op de woning niet waard is, kijk, dan, dan komen ze dan uiteindelijk dan ze ook. In Premier Roemer. Heeft u dat al wel eens tegen uzelf gezegd? Vast wel. Nee, ik probeer dat uh, steeds maar buiten discussies te houden... omdat de verkiezing niet om de personen gaat... maar om het beleid waar het voor staat. En dan krijg je weer altijd ja, weer zo'n politiek antwoord. Maar dat is het natuurlijk wel. <lacht> natuurlijk, uh, als je de vraag krijgt... van, als daar de, de grootste wordt... nemen jullie dan die verantwoordelijkheid... Uh, als er andere partijen zijn uh, waarmee je samenregeert... ja, natuurlijk doe je dat. Anders moet je er niet aan beginnen. <lacht> maar maar, maar uh, laten we even verder. Gewoon, blijf gewoon even die gedachten vasthouden van premier Roemer. Um, dan kom je namelijk... <lacht> Uiteindelijk in een torentje terecht. De heer Mark Rutte zit daar ja. op dit moment. Wat is het in, dan had ik het anders even vragen. Hoeveel deel van het salaris gaat trouwens naar de partijkast? Van? van de premier. Er uh, uh, uh, komt zeker weer een afdrachtregeling. De partijraad moet daar de afspraak <laughs> nu over maken. Hoeveel dat is gaat daar nog geen afspraak over? Nee, want we hebben nooit in de regering gezeten. Dus we hebben alleen. <laughs> met, uh, dus ook dat is, de, is weer de vernieuwing. Uh, maar ook daar komt uiteraard een afdrachtregeling. Maar dat wordt, dat, dat wordt een andere regeling dan uh, nu. Ja, omdat je voormeel ben je geen volksvertegenwoordiger. Maar je bent natuurlijk. Ja, maar de wethouders van de SP dragen toch ook geld af? Die dragen ook af. Daarom wordt het ministers? Volgens mij zit het ook ergens rond de helft. Rond de helft. Dus een premier of een minister moet dat ook ongeveer de helft. Dat zal een. Of dat de helft wordt, weet ik niet. Maar die gaan er niet over. Van waar deze ruimte, Roemer? Nou, omdat we hem nog niet besloten hebben. En ik wil de, de rest van mijn collega's in het partijbestuur niet voor de voeten lopen. Die moeten erover gaan, die moeten erover beslissen. En als ik in het publiek... U moet de ministersploeg samenstellen. Ik ben samenstellen. er, uh, la, dat la, la, laat ik er duidelijk over zijn, ik ben er uh, groot voor. En dat gaat ook gebeuren, ook daar komt een afdrachtregeling. Oké, okay, nou stel nou eens voor, Dan zit premier Roemer er straks, is er een heel kabinet. Er moeten coalities worden gesloten met andere partijen. Dan gaat u een ministersploeg samenstellen. Er komen vier uh, SP-ministers, die krijgen allemaal de helft. En dan zitten nog eens uh, uh, acht andere ministers van de andere plamage... die volledig alle pieken krijgen. Is dat... Dat is toch gelijk. dat is niet mooi. Wat gaat u doen? Nou ja, die mensen die wij vragen, die mogen ook gewoon nee zeggen. <lacht> Zo simpel is, dat geldt ook voor onze huidige vertegenwoordigers Gaat de hele ploeg dan gewoon met de helft van het salaris naar huis? Als de afspraak de helft wordt, of een kwart wordt... dan geldt het voor iedereen? Geldt het uiteraard voor iedereen. Ook voor de ministers van andere partijen? Nee, daar gaan wij niet over. Nee, oké. Okay. Nee, daar gaan wij niet oh, over. Nou. En ik wil het best voorstellen, maar of zij dat bij andere partijen ook gaan doen... We hebben het ook wel eens voorgesteld om de salaris van Kamerleden te verminderen... En Volgens mij waren we elke keer de enige die ervoor waren. Ja. En maar andere de... privileges? Bijvoorbeeld de dienstauto? Um, nou, Ik ben daar zelf niet zo'n uh, uh, zo tegenstander van... behalve als er misbruik van gemaakt wordt. Maar je moet uh, uh, in zo'n functie... kan Ik me heel goed voorstellen... Je hebt, uh, ik heb, ik heb de, mensen, de, mensen, de mensen, wel eens met koffers en tassen gezien... Uh, iedere minuut die je uh, die niet achter een te staat... die heb je nodig om te lezen en te studeren. En dus dus dat, daar, dat je daar dan gereden wordt, dat lijkt mij me niks meer dan normaal. Dat wordt wel een heel zwaar leven, hè? persoon zijn is een zwaar leven. Ja, dat onderschat ik niet. Bij iedere algemene beschouwing die ik uh, gehouden heb... heb ik ook zeker in deze tijd gezegd... dat ik uh, petje af voor degene die verantwoordelijkheid neemt om te gaan regeren. Los van de vraag of de besluiten die ze nemen... of ik het daarmee eens ben of ik dat hele slechte voorstellen vind. Maar als je in deze tijd de verantwoordelijkheid neemt... dan vind ik dat absoluut een, uh, een compliment waard dat je doet. De, nog even naar een persoonlijk. Uh, wat, wat wordt het, het leukste van het premierschap, denkt u? Hey, stel dat we, we kijken gewoon even vooruit naar na, de na 13 kijk, Waar, waar ik op september. zit uh, te wachten met name is dat wij... Kijk, we zijn natuurlijk al een geruime tijd uh, in de Kamer nu, vanaf 1994. Uh, we zijn uh, van een hele kleine partij nu toch wel definitief naar een grote partij gegroeid. We hebben ontzettend veel voorstellen gedaan, heel veel onderzoeken gedaan... Uh, en steeds vanuit een oppositierol al die voorstellen moeten doen. Nou, heel veel die zijn uiteindelijk wel op de politieke agenda gekomen. Dus oppositievoeren heeft altijd zin. <kijnt> maar aan de knoppen zitten, ja, dan heb je, dan heb je de touwtjes echt in handen. En dan ja. kun je veel meer bereiken. <laughs> en ik vind dat, uh, dat we er nu echt aan toe zijn om dat te gaan doen. We doen dat op lokaal niveau. Dat vroeg Bas niet, hoor. Bas vroeg van wat ja, dat dat ik. Het mooiste dat is de, om dit voor een te worden krijgen... Worden waar ja. ik al uh, al die jaren, ik zelf ben al actief vanaf 1980, waar ik voor knok... Ik ben ook wethouder geweest. Dat verschil heb ik ook, ook daar duidelijk gemaakt. Ja. Vanaf eerst gemeenteraadslid in de oppositie, daarna wethouder. Je hebt echt de mogelijkheid om dat voor elkaar te krijgen waar je voor staat. En dat vind ik het mooiste, want dan ja, kun je ook laten zien je, wat je wil. En u heeft al ervaring met het ontvangen in ieder geval van buitenlandse gasten, hè? Ja, ja. ja. <lacht> dat uh, is, is schijnbaar een streepje voor. Nou. Wij duiden hier even op het bezoek van Evo Morales, de, ja. de Boliviaanse. Wat, was, wat, wat, waarom, wat bezielde u om die meneer te ontvangen? Nou, ik kreeg via de ambassade de vraag, hij wilde heel graag ja. uh, uh, mee spreken. En waarom? Waarom juist u? Uh, nou, omdat hij uh, de, de ambassadeur uh, ook duidelijk in de peilingen ziet... dat we er erg goed voor staan, wij ja. ook een linkse partij zijn... Um, ja, dus dat zijn denk dus leeg, graag stop. kennis maken om te kijken... Ja. Vannacht, hoe gaan jullie met de crisis om... en hoe gaan jullie met de uh, ontwikkelingssamenwerking om? Want ja die relatie is er natuurlijk... of was er, kan ik beter zeggen. Mm -hmm. want die relatie is uh, gestopt met Bolivia. Um, dus ja, daar... Uh, daar, daar heb je dan graag een gesprek over. En het is helemaal niet raar, want twee VVD-ministers diezelfde dag... hebben hem meegenomen, het land door. <laughs> ja. Schultz is de hele dag met hem naar de Floriade gegaan. Ja, maar u bent dus... inderdaad de voormal van de linkse partij hier in Nederland. Wat heeft u van nog geleerd? Want hij is daar, hij heeft daar regeringsverantwoordelijkheid. Hij is daar nou, kijk, de grote man, hè? Olympia. Zeker, kijk, en uh, dat wil niet zeggen dat je met alles wat hij zegt ook meteen eens bent. Maar wat hij natuurlijk daar wel gedaan heeft, is het voor... Uh, echt enorm opgenomen voor onderwijs en, uh, en armoede in zijn land. En daar heeft hij wel behoorlijk wat voor elkaar gekregen. En zo'n land als Bolivia die komt natuurlijk uit een hele andere situatie... Ja. dan, dan, dan West-Europese landen of als Nederland. Ja. En als je dan ziet dat hij uh, zoveel jongeren en kinderen... naar het onderwijs gekregen heeft... ja, dat vind ik dan een knappe prestatie. En uh, zeker met zo weinig geld. En als je dan ook nog ziet dat hij uh, behoorlijke stappen aan het maken is... om echt armoede uh, in zo'n land waar heel veel armoede was en nog steeds is om dat uh, uh, aan de kaak te stellen, ja, dan ben ik erg benieuwd hoe hij dat doet. En hoe stelt u zich dan voor? Bent u, zegt u dan, hallo, ik ben uh, Emil Roemer... van uh, de voormalig Maoïstische partij? Uh, <laughs> of nee, hoe gaat zoiets? Nee, zo gaat dat zeker niet. Uh, ja, dus, uh, ik geloof dat het inmiddels al 40 jaar geleden is dat dat ooit is afgeschaft bij ons. Maar blijkbaar vinden mensen het nog steeds leuk om dat te zeggen. Zonder uh, verledenheden. Um, nou, dat is waar. Uh, en gelukkig staat de tijd niet stil en iedereen verandert, ook wij. Uh, ja. En uh, als je dat niet doet, dan heb je pas volgens mij een probleem. Nee, kijk, hoe gaat zo'n gesprek? Je bent natuurlijk erg geïnteresseerd uh, waar hij mee bezig is, wat hij in Europa komt doen natuurlijk. Maar vooral uh, uh, wil hij natuurlijk ook van mij weten hoe, hoe wij in de crisis staan. Ja, nou, nee, nee, ik bedoel het vooral dan eventjes van, hoe positioneert hij zichzelf als, als links, als uh, uh, linkerflank? Uh, uh, wij zijn gewoon een, link, een linkse partij, een socialistische partij. Ik bedoel, daar is geen misverstand over. Nee, en ik vraag het ook hierom, omdat vandaag ook in NRC... de oude leider van de Partij van de Arbeid, Job <laughs> Cohen... die zegt, het wordt tijd voor één grote progressieve volkspartij. <kwijnt> Daarom wil ik even die typering hebben van, ja. kan dat allemaal bij elkaar? Mm -hmm. Nou, dat lijkt mij onverstandig. Uh, zeker in deze tijd, hoe we Nederland er over vijftig jaar uitziet... zeg ik altijd, dat zien we dan alweer. Maar, dus de eerste uh, komende vijftig jaar niet? Geen flauw idee, maar nu in ieder geval niet... En dat lijkt me ook heel logisch. Er is ruimte voor diverse linkse partijen. Maar waar ik vanaf de dag dat ik fractievoorzitter ben, voor heb gepleit, is een veel betere samenwerking op links. En uh, dat is de laatste twee jaar wel behoorlijk veel beter gegaan. Als we twee jaar geleden gezegd had van de drie linkse partijen die gaan een, een lijstverbinding aan bij de volgende verkiezingen, had iedereen mij voor gek verklaard. Als dus ik had gezegd, we staan bij elkaar op congressen of op demonstraties bij elkaars feestjes om daar eh, hun achterban toe te spreken. En dan had iedereen mee even gek verklaard. En natuurlijk, er zijn verschillen. Er zijn een aantal onderwerpen waar we anders over denken. Er is een andere cultuur tussen de Partij van de Arbeid en de SP. Maar we kunnen wel gezamenlijk optrekken... om mm. te laten zien dat we op een sociale manier uit de crisis komen. En ja. dat is volgens mij de volgende stap die we moeten maken. Ja, en wij hoorden jaren geleden in de jaren 70 ook al de KVP, CAU en ARP... met soortgelijke teksten. En daarna ontstond er een CDA. Dus misschien komt er nog eens een, <laughs> een SDA, Sociaal Democratisch Appel. <laughs> we praten er zo verder over met Emile Roemer you <laughs> The death you think is someone's death in another place Now, now, no, no. Every health is now is hunger and strike to another child Another child, another child But the stars do shine and promise of salvation is near this time, near this time You feel it now, so brothers and sisters show Jacksons met het nummer Can You Feel It. U luistert naar de Radio 1 Sportshow. Willembroek is Willem Sport. Wille wille de Oranje Show. Ja, een afgang nou van de Ze Je moet die je opduiken. Je zit niks meer in. De opgave van de Nederlanders in de tour is natuurlijk ook in Sint-Willebrord het gesprek van de dag. De biljarters in het gemeenschapshuis hebben hun analyse al gemaakt. Nou, de, de, de ploegleiding heeft er ook al wat in te betalen, denk ik. Erik Breuking is te lief voor die sport. Dan moet het karakter hebben van Peter Post of Jaraas. Je moet de kureus kunnen motiveren, maar je moet ze ook kunnen straffen. Ze zijn gewoon ongemotiveerd naar de Tour gegaan. En dat is heel, heel het en niet. De stuurmanskunst zegt heel veel. En kijk maar, Gissing, als er een valpartij is, altijd erbij. En na de valpartij, altijd uit de toestappen. Ze waren echt niet gemotiveerd. Ik heb kameraad geweest met René Wagma's. Die rezen in de afdaling met de motor tegen zijn fiets aan. En bleef gewoon op zijn fiets zitten, recht overeind. Ze denken als ze een bepaalde dingen winnen, dat ze er al zijn. Maar zo werkt het niet. Wie we hier niet vinden, is Johan. Van hem weten we dat hij in zijn eentje thuis zit te kijken... Hij heeft geen hoge pet op van de wielerkennis van zijn maten in het gemeenschapshuis De Lanteren. Ja, mensen die daar bij De Lanteren wel zitten, die zeggen allemaal van de Nederlanders die kunnen niks en, en het is niks en dit en dat. Maar dan zijn een beetje niet waar wielersport is. Die weten niet wat de mens valt als ze daar minimaal een week voor moeten herstellen. En als je nou in die bergietappers mooi zit, die zware klimmen, dan kun je daar niet van herstellen. Dus als je dan eraf moet, dat is gewoon normaal. En dan anderen die dat wel zeggen, ja, die kijken naar wielersport, maar die weten niet wat wielersport is. Maar ik vind, uh, ik, ik, ik vind ze te, te makkelijk opgeven. Ze krijgen allemaal te makkelijk de geld. Als ik zie wat wij ervoor moeten doen hebben mee werken tegenover zolli. ze krijgen het allemaal te gemakkelijk Handen uit de mouwen, dat is heel erg sint willebord We verplaatsen ons even over de Dorpsstraat heen naar het steunpunt voor ouderen. We gaan lekker eten. Nou, ik lees alles, dus uh, dat is makkelijk Vrijdag uh, met mijn kleindochter wist eten, die waren geslacht. Ik heb zo'n grote tong op. De kop zat er nog aan, dat moet hè? Daar zijn Mieke en Fien weer. Ik had van de week de race met bingo in de lanteren, 50 euro. En wij hadden al 10 euro, he. dus wij hadden iedere 30 euro. Wij doen alles samen. Die verbondenheid samen met de werklust en zelfredzaamheid is iets wat alle Willebroders bindt. Een dorp dat eerst nog het heiken werd genoemd. Ja, dat was vroeger. Omdat die veel hei was, noemden ze het de heiken. Wij moesten vroeger allemaal het veld in. Voordat je naar school ging en nacht je school kwam... Ja. Dat was normaal. Als wij vroeger van school gingen, dan moesten we direct gaan werken. En nou gaan ze aan studeren. Nu hebben ze de kaas. Maar wij kregen dat vroeger niet. Ik heb een tijd uit sint willebrand geweest. En dan hoor je nog als eikersman aangekeken. Nou, en een bijna geboren en een getogen sint willebrand als eigen mannen willen wij vernederd. En nou, niet neergekeken, maar die werkten heel hard ja. hier. En dat konden ze dan niet hebben, want hier konden ze allemaal meer als bij als ergens ja. anders. Mijn man worden in Naplastadam, hij heeft een uh, Die Rotterdammers, dan met man en die van Naplastadam, die sparen het eten uit om op vakantie te gaan. En dat doen ze hier niet, hè? Dus dan kwamen ze bij ons. Volop eten. Hè? En na het daar kwam, dan moest ze het laten weten. En dan moest ze zelf een vlees meebrengen. Zo ging het al, hoor. Echt waar. Ja, ze wist dat, hè. Ik je Mieke en Fien. Johan. De biljarters. Er is één ding waar ze allemaal trots op zijn. En dat is Sint-Willebrod. Luister morgen weer naar de Oranje Soop over dit wielendorp. Tijdens de sportzomer op Radio 1. Ik neem je mee. Ik neem je mee. E, e, e, e. Blijft het in je hoofd zitten, dat meelukkje. Ja. Ik neem je mee, hè? toch, meneer ja. Roemert? Het blijft in je hoofd zitten. Dit blijft zeker in je hoofd zitten. Nee, een een heel heel leuk <laughs> en we nemen Emil Roemer ook uh, mee. Uh, maar eerst naar <laughs> de hoofdpunt van het nieuws. Eerst <laughs> Liesel thomas. Bij een zelfmoordaanslag op een bruiloft in Afghanistan zijn zeker 22 doden gevallen, onder wie een aantal belangrijke plaatselijke leiders ruim 40 mensen raakten gewond. In de noordelijke provincie Samangan blies de zelfmoordenaar zichzelf op tussen de gasten in een trouwzaal. Topmensen in het bedrijfsleven zijn de afgelopen jaren minder gaan verdienen, concludeert de Volkskrant na eigen onderzoek. Sinds 2007 krijgen nieuwe bestuurders gemiddeld 46% minder dan hun voorganger. Nieuwe contracten zijn versoberd. Daarnaast is de code voor bankiers veranderd. Ze mogen maximaal hun vaste inkomen verdubbelen met bonussen. En in de Verenigde Staten hebben Visa, Mastercard en negen banken... een megaschikking getroffen om te voorkomen... dat ze worden veroordeeld voor kartelvorming. Ze betalen daarvoor meer dan 6 miljard dollar. Visa en Mastercard zouden met de negen banken... die hun creditcards uitgeven, prijsafspraken hebben gemaakt... en daardoor zouden winkeliers zijn benadeeld. En dat is nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Juist over dat uh, gemorrel met creditcards... waarover een schikking van 6,8 miljard dollar is afgesproken in Amerika... gaan wij zo praten. Want die creditcards doen het ook in Nederland. En we praten verder zo met Emiel Roemer over de premiersvraag. Zijn we het eens? En we weten ook dat er geen grote nieuwe linkse partij komt. Maar met wie gaat Roemer eigenlijk regeren? En de mooiste momenten van de afgelopen week op deze zender... hoort ze straks in een schitterend overzicht op Dat is Radio 1. En de column van Marijn de Vries heeft u ook nog te goed van ons.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 Soft, and the stars were shining bright. She stroked my arm and said, "I really have to go. By the way, my name's Bree Sheppard. Central Saint Tropez! Ooh la la la la, there they say. Ooh la la, ooh, ooh la la, hey! It, it was such a lovely day. day. It's, It's wonderful to be alive." <laughs> <laughs> Miss Molly en me. Ze spelen vanavond hier in deze studio live in NOS met het oog op morgen. Saint-Tropez. 6 miljard dollar, een astronomisch bedrag. Visa en Mastercard hebben samen met een aantal met 9 banken geschikt. Ze moeten betalen aan winkels in Amerika die ze zouden hebben benadeeld te hoge tarieven in rekening gebracht. De bedrijven hebben zo een heleboel rechtszaken in één klap afgekocht... met een groot bedrag. Directeur van Detailhandel Nederland, Henk Kok. Meneer Kok, wat vindt u ervan, van deze schikking? Uh, nou ja, het, het, het bewijst in ieder geval dat de winkeliers... het bij het juiste eind hadden. Want als je je niet schuldig voelt, dan ga je ook niet zettelen. Hoe, wat, wat, waar gaat dit nou precies fout? Wat hadden ze afgesproken? Leg eens uit. Uh, nou Wat er nu in Amerika gebeurd is, is dat uh, de partijen die daar met elkaar uh, over de straat rolden mm -hmm. over de hoge kosten van het uh, accepteren van creditcards, dat dat, uh, ja, laat ik zeggen, afgehandeld is. Ze hebben elkaar een uh, enorm bedrag gegeven. Ja. Maar je moet zich daarbij wel realiseren dat dat, uh, dat, dat bedrag natuurlijk ook ten onrechte door uh, winkeliers en dus door de consumenten is betaald. Ja, want er is, als ik het goed begrijp... een afspraak tussen banken en creditcardmaatschappijen... Ja. waarbij gezegd wordt... Hé, je, je berekent je klant, degene die betaalt met die kaart... die reken je, zeg, 4%... en je hoeft bij ons met 3% af te rekenen. Dus je houdt een procent. Klopt dat? Nou ja, het systeem van creditcards is, is heel erg schimmig. Uh -huh. uh, uh, en ik denk als consumenten zich uh, goed zouden realiseren... wat er allemaal gebeurt op het moment dat ze met zo'n kaart betalen... Ja. dan zouden ze wel twee keer nadenken... voordat ze hem in hun portemonnee stoppen... Uh, want daar zitten allerlei uh, kosten in, daar zitten allerlei tarieven in... die banken en kaartuitgevers elkaar toespelen. Ja. En uh, ja, dat gaat uiteindelijk allemaal weer over ja. via de winkelier over de rug van, uh, ja. van de consument. Ja, van... ja, Anders als je betaalt voor je krediet, hè? maar dat is de gein natuurlijk van een kredietkaart. Het is een kaart waarmee je rood kunt staan en toch betalen. Dus je betaalt ja. eigenlijk met, met een lening, daarom betaal je ook een rente. Maar er worden afspraken gemaakt. Dat mag niet. Hoe ziet dat in Nederland eigenlijk? Want vermoedt u ook dat die afspraken hier zijn, uh, zijn gemaakt, meneer Kok? Nou, recent is uh, in mei uh, jongstleden is er nog een, uh, een, een recht, uh, rechtszaak uh, geweest uh, bij het Europese Hof van Justitie... waar uh, uh, een mastercard een, uh, uh, een flinke uh, draai om de oren heeft gekregen... en dat hun model wat ze hanteren om alle kosten door te berekenen niet mag... Mm -hmm wat dat betreft met elkaar op de goede weg. Ja. Uh, maar waar we natuurlijk met z'n allen naartoe willen, is dat als u als uh, consument een creditcard wil gebruiken, omdat u het leuk vindt om uh, krediet te hebben en uh, uw spulletjes te verzekeren, ja. ja, dan moet u dat gewoon rechtstreeks met de kaartuitgever of met de bank regelen. En wij als, uh, als winkeliers wij willen uh, kaarten graag accepteren, maar we willen daar natuurlijk niet meer voor betalen ja. dan wat we bijvoorbeeld voor een pintransactie betalen. Mm -hmm. En hoe, hoe, hoe ligt dat verschil tussen een PIN-transactie en een creditcard-transactie nu? Wat, wat, wat, wat kost het u als, als detailhandel? Nou, een, een PIN-transactie kost een winkelier een paar cent, ja. ongeacht het uh, bedrag wat, uh, wat heen en weer schuift tussen twee bankrekeningen. Mm -hmm. uh, en een creditcard-transactie, normaal gesproken, geeft uh, een percentage van, uh, van de transactie, dus een percentage van de omzet. En ja, dat is natuurlijk niet helemaal juist. Nee, wat denkt u, gezien die schrikking nu in Amerika? Gaan creditcardmaatschappijen hun tarieven verlagen? Ook in Nederland? Nou, de afgelopen jaren hebben we gezien dat allerlei rechtszaken... Uh, iedere keer weer in het nadeel van de creditcardmaatschappijen werden uh, uitgelegd. Hm. Uh, maar uiteindelijk komen er weer allerlei andere creatieve oplossingen voor... waarmee men weer doorgaat. Kijk, het is een... Uh, een enorme uh, goede business, want er worden tientallen miljarden per jaar verdiend door dit soort maatschappijen aan het gebruik van creditcards. Dus ze trekken alles uit de kast om, uh, om dat uh, in stand te houden. Maar nogmaals, uiteindelijk moet je er naartoe dat je, net zoals bij pinnen en net zoals bij allerlei andere efficiënte betaalmiddelen, gewoon als winkelier een vergoeding betaalt voor het uh, betalen. Uh, en niet meer dan dat. En dan zijn, wat ons betreft, alle soorten kaartjes van harte welkom. Van harte welkom, dank u wel. Henk Kok, directeur van Detailhandel, Nederland. Elke week hoort u op zaterdagochtend de hoogtepunten van de week Radio 1. Opvallende uitspraken, heftige discussies, verslaggevers of presentatoren die uit hun rol vallen, noem het maar op. Ze zijn samengebracht door Ivo Samplonius en Bart Harleman in Dit is Radio 1. Dit is Radio 1. De hoogtepunten van het week Radio 1. Radio 1. Wat een week was het! De zomer wil maar niet komen en de Nederlandse renners hebben nog weinig succes in de toer. En het was geen goede week voor de quiz. De verkeerde persoon werd tot weekwinnaar verklaard. In gesprek met Van Gelukkig is daar de klaaglijn. Toen Van goedemiddag. Dag, Tom met Rob Weijers. Ik wil even klagen over de nieuwsquiz. Er wordt iemand tot winnaar uitgeroepen die het volgens mij niet is. Oh, dat is interessant. Dat hebben we al eerder gehad. Dat is misgegaan. Ik heb op Dinsdag 140 punten neergezet. En de winnaar die, wint, die, die, die had geloof ik 72 punten deze week. Belt u over vijf minuten dus even terug, want dit vind ik zo interessant. Goedemiddag, met Ingrid Weijers. Goedemiddag. Mijn broer die het wel geworden heeft. Ja, die heeft ook al gebeld. En die wordt ja, nu teruggebeld. Gaat. Hij wordt ook teruggebeld. Het gaat allemaal rechtgezet worden. Ja Tom, met Rob nogmaals. De hele familie heeft ook al gebeld. Wij kunnen niet anders doen dan Mea Koepa. En uh, het gaat worden rechtgezet. Wees gerust. Sorry Gelukkig zijn we de beroerdste niet en geven wij het toe als we een fout hebben gemaakt. Toch, Jurgen? Wie zaten hier van het weekend eigenlijk dat die er zo'n rommeltje van hebben gemaakt? <laughs> we Want, kunnen eh, ook niet echt We kunnen, hier even, kunnen niet echt vieren. Uh, Rob, we gaan het allemaal rechtzetten. Die 300 euro komt naar je toe. En nog een keer van harte gefeliciteerd. Eind goed, al goed. Snel door naar de tour. Want de tour wacht op niemand en zeker niet op verslaggever Gio Lippens... met zijn onfeilbare gevoel voor mode. Bradley Wiggins, de man in de gele trui, door iemand op Twitter... zojuist een banaan met bakkenbaarden genoemd. Bradley Wiggins, Zo ziet hij er ook wel een beetje uit. Nou, ik weet niet hoe jij eruit ziet in een gele trui, Gio. Maar dit lijkt me een gevalletje beste stuurlui staan aan wal. Die weg richting de finish loopt gewoon geluidig omhoog. Vanmorgen reden we met de auto. Ja, dat is het makkelijk. Daar kom je makkelijk boven. Ja, dat is makkelijk. Gelukkig weet jij alles, toch Gio? En ik heb me net hier door de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 Ik hoorde aan het begin allemaal van die tafeltennisballetjes. Dus ja, ik, ik dacht dat. dat het een, dat het ook een ook. heel ander soort liedje ging uh, worden. Maar het was uh, Do You Know van Enrique Iglesias. Ja, oftewel de pingpongzong, want daar was je inderdaad helemaal correct. <lacht> Zo horen we het graag. Maar nog niet iedereen heeft de cursus Hits herkennen met succes afgerond. Ja, dacht ik toch een uh, enorme hit op het spoor te zijn. <lacht> Want uh, dit is een behoorlijk goed nummer van Like You, maar dit is een nummer uit 2004, dus ik loop wat achter de feiten aan. <laughs> Sorry. De cursus meezingen voor presentatoren heeft bij Willemijn nog weinig succes gehad. En terwijl ik meezing, zet Thijs zijn koptelefoon op. Dat is niet je voor niks. Je wordt bedankt Thijs. En Jack van Gelder slaagde met vlag en wimpel voor de cursus Liegen tegen Artiesten. Vind je mooi hè? Ja, ik vind het wel leuk. Ik houdt er wel van. Nou, het is niet mijn nee, nee? favoriete muziek, maar het vindt hij leuk. Jij bent Roy, Ik ja, kom binnenkort een keer langs. Zaterdag. Prima, en dan zal ik zeggen dat ik het hartstikke leuke muziek vind. Robert Meder was afwezig bij de opfriscursus Opnemen voor Dummies. Is dit gewoon live? Dit is opgenomen van het... het, het... Ja, het is gek die techniek vertrekken. <lacht> <staat> er erg voor. <lacht> het kan hoor, <er, lacht> het kan. <lacht> Robert had sowieso een drukke muziekweek. Hij sprak met René Vroger. Ja, dat is een happy liedje. Dag René, goedenavond. Goedenavond. Jullie draaien wel hele goede muziek hoor ik. Ja, omdat het jouw liedje is, zeker. Gelukkig was gast DJ minister Henk Kamp wel enthousiast. Under My Thumb van de Rolling Stones uit 1964 van het album Aftermath. Typerende zang van Mick Jagger en de Stones nog in de originele samenstelling met Brian Jones en Bill Wyman. Ja, hij dat deed hij goed. goed. Dat zou die ook niet kunnen worden. Danst u net zoals Mick Jagger? Nee, was het maar waar. Het maar waar. Ik zie dat namelijk wel voor me. Hij schijnt ook 4000 partners te hebben gehad. Zegt dus, uh, u dan ook, was maar nou waar? U, u komt nog niet eens aan de helft, oh, denk ik. Absoluut En zo komen we naar de rock'n'roll van Zelf bij de Seks. Jurgen van den Berg heeft zo zijn gedachten over de naaktfoto's... van Duitse sporters in de Playboy. Of je ziet de borst en dergelijke wel en dan de onderkant, of je weer niet. Dus een beetje of-of. Ik begrijp dus met een beetje plakken en zo heb je wel uh, gewoon volledig lijf. Als <lacht> je een beetje boven elkaar plakt, uh... ja, dan... Daar, daar komt de creatieve geest boven. Maar voor seks, drugs en rock'n'roll ga je maar lekker naar 3FM. Op Radio 1 hebben we het liever over jazz. In Aan de Lijn was de stelling dat het Noordzee Jazz Festival... te veel pop had gebracht en het daaropvolgende gesprek vonden we een jazz compositie van het woord We never played the just just just en zo zie ik het een beetje, geloof ik. Dat mag. Jazz is een Engels woord. En laat onze Tom van het Hek zomaar een behoorlijk woordje over de grens spreken. We gaan uh, nu in het programma veranderen, we have een heel special gu guest. Björn Borg, is het u speaking over there. Ja, yes, ik speaking. Yes, Mr. of the Fans, het was Björn Borg. Dat hoor je natuurlijk niet iedere dag. Wat je wel iedere dag hoort, is de Twitter-rubriek met Lucky Kink. Radio 1. Voor zomer tweets. En hij strooide de hele week met wijsheden uit de Maarten Ducro-generator. Moet je kijken, hij huilt, hij roept om zijn moeder... op een moment waar de hersenen uit de oren komen als gebraden kroketten. De weg naar de top is nooit een rechte. Voor de een is hij heel stijl aan het begin, voor de ander heel stijl op het einde. Hij staat met zijn winkelkarretje voor te dringen aan de kassa, maar het is echt een erkend kwakker. Weet je wat? We gaan eruit met een mop. Een ouderwetse mop. Waarom hebben eenden grote voeten? Om vuurtjes mee uit te stampen. En waarom hebben olifanten grote voeten? Om brandende eenden mee uit te stampen. <lacht> Goed, hoort hij ook. Iets geks. Iets <lacht> ja. moois, iets ontroerend op deze zender. Mail het dan naar radio 1nl Dus radio 1nl En speciaal voor Jack van Gelder, JW Roy, er staan hier al een aantal microfoons, komt straks optreden in zijn programma. Oh, ik dacht dat de SP-band straks begon te zingen hier. Jouw, nu geeft het goed. Jullie doen een goede Metallica, volgens mij. Jouw, ja, eh, eh, ja. ja. dat mij. Mij maakt het meteen. Je bent een Hardlock-fan, hè? Ja. Echt, ja. een, een echt heel erg. Ik hou van heel veel uh, muziek. Uh, ja. uh, ik, ik was bijvoorbeeld uh, ook bij dat Sea jazz. Ik heb er ook genoten. <laughs> maar uh, ik heb recent inderdaad ook een concert van Metallica gezien. Dus ja? Uh, ja, als je me even uit mijn dak wil uh, zien gaan, dan en stuur we maar naar Metallica. Dat is niet in dit pak we gaan, hè? Dat is zeker niet in dit is dat pak. Is er dan zo'n heel groot Metallica t-shirt? Dat uh, is uh? gewoon een lekker t-shirt van Metallica en een spijkerboek uh, aan. Dat. En dan uh, even ja. lekker. Uh, uit je dak gaan. We hadden het er straks al over samenwerken. Voorstel van Job Cohen vandaag als uh, ex pvda partijprominent. We moeten uiteindelijk naar één grote linkspartij. U heeft het al afgeschoten, maar denkt u dat Diederik Samson gelukkig wordt... van de opmerking van zijn voorganger? Wat zou er gebeuren als Jan in dit zou zeggen? Nou ja, kijk, als mensen uit de politiek gaan... dan willen ze natuurlijk wel een, een blik in de toekomst werpen. Daar is helemaal niks mis mee. Nee. Uh, dus ik geloof ook niet dat, uh, dat Samson hier nou zo van, van uh, wakker zal liggen. Uh, wij zijn nu bezig met de verkiezingen van 12 september. Ja, en uh, niet hoe uh, Nederland er over 50 jaar uitziet. Zijn zijn natuurlijk ook mee bezig, maar niet wat betreft hoe de partijen er dan voor staan. Als we kijken naar de peilingen die er nu zijn, en er zijn er nogal wat. Dan zijn jullie een grote partij, 33 ja. zetels in de laatste peiling. Uh, dan ben je net zo groot als de VVD, de twee grootste partijen. Uh, toch, dat is nog geen 75 kamerzetels. Nee. Met wie gaan we samenwerken, meneer Opper? Ja, dat is uh, een hele terechte vraag. En dat zal ook uh, een hele moeilijke zijn. Ehm... Uh, dus het is een hele lastige om te beantwoorden. Kijk, natuurlijk heeft iedereen zijn eigen voorkeur. De VVD zal het liefst natuurlijk over rechts gaan. Wij gaan het liefst natuurlijk zoveel mogelijk over links. Hm. Dus het zal heel erg afhangen van de verkiezingsuitslag van, uh, van 12 september. En uh, twee jaar geleden heb ik het voorstel gedaan, doe centrum links. Dan heb je uh, SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks en, uh, en het CDA samen. Ja. Dat was toen voldoende voor een Kamermeerderheid. Nu... Ja, nu zal het afwachten Met zijn. Mijn... De peiling geeft... Uh, uh, geeft de ene meerderheid, dat is een hele lastige. Ja. Als je een beetje pek hebt, heb je daar vier of uh, vijf partijen nodig. Ja, het wordt wel maar lekker, daarom wordt ik, wel lekker breed dan. Hè? Dat is ook wel weer gunstig als je, als je nou, een crisis nou, ik, moet kopen. Ik, ik dat weet niet of dat gunstig is. Um, kijk, de, de, de keuze die er nu voor 12 september staat... dat is wel een hele heftige hmm. en een hele heldere. En volgens mij is die nooit zo helder geweest. We hebben de afgelopen twee jaar echt het liberale beleid van de VVD gezien. Als mensen zeggen van nou, we moeten vooral die kant op doorgaan dan moeten ze liberaal blijven stemmen. Maar de keuze op alle fronten is, staat het echt heel erg haaks op elkaar. En wil je echt heel hard bezuinigen... of wil je echt meer tijd nemen om de bezuinigingen ja. uh, op orde te krijgen? Het gaat over de zorg, staan die zat dat eh, liberale en de sociale haaks op elkaar? Dus er is een echte ja. grote keuze te maken. Ja, maar je een moet dus echt de richting kiezen. Ja, okay, op 12 maar er september. is die keuze te maken op 12 september. Ja. Maar op 13 september moet er vervolgens weer pro ge getracht worden om een kabinet te ja, maken. Precies. Dus er ja, is niet een keuze en dan moet het daarna weer allemaal bij elkaar komen. Maar dat is niet anders dan bij elke andere verkiezing. Ik bedoel, ga de hele geschiedenis langs. Je hebt eh, van tevoren maken partijen natuurlijk duidelijk waar ze verstaan, wat hun belangrijke eh, onderwerpen zijn. Nou, je, je haalt ze er nu al direct uit. Uh, als je het verkiezingsprogramma van de VVD gezien hebt, die nog eens een keer 9 miljard wil gaan bezuinigen op sociale zekerheid en dus 7 miljard op zorg. Ja, ja, dan, dat wordt dan, onmogelijk voor u om mee te regeren. Nou, dat is helder. Dan sta je in ieder geval uh, erg ver uit elkaar. Die keuzes, daar, die staat overeind nu. Daar, daar moeten mensen heel duidelijk tussen gaan kiezen. Want maak je de ene partij groot, dan weet je dat het die kant op gaat. Maak je de andere partij groot, dan gaat het die kant op. En na maar verkiezingen, toch zal iedereen, iedereen zal water bij erbij moeten doen. Na verkiezingen. Het dat geldt altijd. Dat is, ja, dat is, dat is altijd de ja, En dan moet je dan we elkaar moeten vinden. En dan moet je proberen om voor jouw belangrijkste. De, momenten, de belangrijkste onderwerpen uh, zoveel mogelijk binnen mm -hmm. te gaan halen. Dat mag duidelijk zijn hoe waar die we voor aan spelen zijn. Hoe leuk het, het wordt, het voorstel van, van Cohen. Want dan kan je al die punten op elkaar schuiven... en heb je een grote, aanmerkelijke partij Nou, ik denk dat wij, euh, als het dan op samenwerking gaat... en je ziet de partijprogramma's... Ja. dan denk je dat we met de Partij van de Arbeid er heel snel uit kunnen en zijn. Met, en met GroenLinks ook? Uh, ja, dat denk ik ook. D66? Uh, nou, D66 zit wat mij betreft heel duidelijk in het rechterkant bij de liberalen. Wat, wat, wat is er zo'n problematje aan je D66? Een aantal onderwerpen, daar heb je een aantal onderwerpen waar we elkaar uitstekend kunnen vinden. Maar zij, ook, zij gaan in een nooit aan Heel erg hard uh, bezuinigen, veel te hard tempo waardoor het echt de economie echt de nek omdraait. Dat zal uiteindelijk het cruciale punt worden, <hums> He, die 3% norm. Het zijn twee dingen die echt heel cruciaal zijn. Eén, dat is hoe hard wil je gaan bezuinigen. En als je heel veel top-economen wereldwijd ziet... die zeggen van juist, de Noord-Europese landen... die moeten nu heel voorzichtig zijn om veel te hard te gaan bezuinigen. Alleen om de eigen economie in ieder geval al te stimuleren. Maar twee, hoe harder wij bezuinigen... hoe meer ook de Zuid-Europese landen er last van hebben. Dus je trekt heel Europa en de hele euro nog verder in een crisis... als wij hier in het Noorden veel te hard in één keer bezuinigen. Ja, maar er zijn en het ook... tweede grote uh, beslispunt gaat worden de rol van de overheid. Wat gaan wij doen met sociale zekerheid? Wat gaan wij doen met de zorg? Gaan we iedereen en vooral de zieken uh, fors... Op op eigen, hoge eigen risico's. Dat soort onderwerpen. Ja, dat zijn echte keuzes die daarna gemaakt moeten worden. Hm. Er zijn ook, als we over het eerste punt praten... heel veel economen die zeggen... je moet wel bezuinigen. Uiteindelijk is het zo... in een huishouding dat je niet meer kan uitgeven... dan je hebt. Nou, dat hebben we gedaan een aantal jaren. Dus de broek in aantrekken. We moeten wat. Anders gaan we... Hey, je er, kan is geen enkele, bezuinigen, maar er is geen er ook enkele partij die aan de verkiezingen meedoet... die zegt... Uh, we moeten de, uh, de, de begroting niet te orde krijgen. De vraag is... in welk tempo doe welk je dat? In welk tempo, precies. En, en wat, u, wat uh, uw partij zegt... Je je moet, je moet blijven investeren. Je moet zorgen dat je niet alles kort. Ja, maar het is niet kapot bezuinigd. Dat ja. is toch. Een prille economie moet je niet kapot bezuinigen. Precies. Maar is, dat is niet alleen wat wij zeggen. Ja. Dat, dat, dat hoor ik zelfs zijn... Lagarde van het IMF zeggen. Dat hoor ik Krugman, Nobelprijswinnaar van de economie. Ja, hoor ik dat en zelfs, zelfs zeggen. Dan moet je eens kijken ik wat, er, wat, er, wat er straks gebeuren gaat. Want de diepte van de crisis hebben we nog niet gehad, zeggen heel veel economen. Nou, nee, maar kijk. Laat, laat, laat heel duidelijk zijn. Op het moment dat wij heel hard gaan bezuinigen. Betekent dat mensen nog minder vertrouwen krijgen in de economie. Mm -hmm. Nog zuiniger zijn op hun uitgaven. Dat betekent nog minder uh, uitgeven. Dat betekent ook dat winkeliers, om maar een voorbeeld te noemen. Uh, het nog moeilijker krijgen. Ja. De overheid krijgt minder inkomsten. Er gaat opnieuw harder bezuinigd worden. Het vertrouwen wordt steeds minder. Het verschil tussen noordelijke landen en zuidelijke nee, Europese zei... landen wordt steeds groter. Dus ja, je maakt je economie kapot. En je maakt het vertrouwen ja. kapot. Maar nou hebben we d 66 had, daar waren we bij blijven steken. Hebben we het CDA nog niet gehad? Wat, wat is daar het punt? Nou ja, het CDA eh, hebben we in het verleden een aantal uh, punten gehad waar we het uh, duidelijk mee eens zijn. Als het over gemeenschapszinnen gaat, als het over uh, uh, uh, kleinschaligheid gaat, zijn het punten waar we elkaar zeker kunnen vinden. Maar de afgelopen twee jaar heeft het CDA natuurlijk, uh, zich vooral van de rechterzijde laten zien. Dus ik ben heel erg benieuwd maar hoe die heel... vernieuwde CDA met die nieuwe fractie, waar die uiteindelijk gaat staan. We hebben ze, helemaal hebben we al ze zeker nooit uitgesloten. Toch? Ze hebben er helemaal afstand van genomen. Dat radicale midden. Nou, het radicaal is nu weg. Maar nu is er nog steeds. nog zet. We zitten op het midden, ja. dus u heeft daar een mooie coalitiepartner? Het zou, het zou kunnen. En een betrouwbare. Maar aan en... alle kanten. mee. Hè? Ben je daar niet een beetje bang voor? Kijk, je moet. Uh, uh, uh, na 12 september moet je met partijen aan tafel gaan zitten. Ja. En dan ja. moet je elkaar in de poppetjes van ogen kunnen kijken. En dan moet je met elkaar afspraken maken. En natuurlijk, voor iedere partij geldt ook voor anderen: moet je water bij de wijn doen. Hm. Maar die wijn moet nog wel te drinken blijven. Ja. En voor ons wezenlijke dingen moeten we duidelijk. Uh, uh, uh, voldoende binnenhalen, want anders kun je ook niet naar je achterban. Maar hetzelfde geldt voor elke andere partij. Maar eerst die verkiezingen van 12 september. Ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk.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 Utrecht, Antwerpen, Kamerijk, erfleverlingen, reis van Schaloos, Rooswinkel, Loteringen, Duitsers, Kloosjaar, Antwerpen, dan de het net de flamber, Panhout, Krepsen, de Grootveld, Rokvort, Kadek, ik heb petjes van en dat even gezever... Frankrijk, nou weet ik heel goed dat je Frankrijk haat en daar dus ook nooit op vakantie gaat. Je had in Brussel zegt dat jij al vreselijk was. Ik zou in Frankrijk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 Utrecht, Aanrecht, Kamerlijke, reis, Rijssel, Sjavos, Rozebeke, Loteringen, De Ups, Kloosja, De Messen, De Vlammer, Pannach, Repsen, De Fort, Verde, Rokvork, Baat, Tee, Kiekerpiddel, Ganslever, Petjes, Snort en het eeuwige gezeverd Frankrijk. Ik wil je nooit, nooit, nooit, nooit, nooit meer zien. Nou ja, een tijd niet. Nou, volgend jaar misschien. Nou ja, wat minder. Zo zijn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 Nu de afkondiging van de plaats door Bas van der Ja, en Bert wilde gaan meezingen met de <lacht> mezingstroofavonds. Maar dat is amazing niet omdat je daarmee moet meezingen. Het is amazing omdat ze amazing zijn. Ja? Het nummer heet Ik ga naar Frankrijk. Na 11 uur bedikt Jeroen Wielaard vooruit op de etappe trouwens. En uh, ik ga naar Frankrijk. Dat geldt misschien voor Stef Blok. Want als uh, Emiel Roemer premier wordt, heeft hij al vertrokken. <lacht> ze heeft hier gezegd dat hij vertrok. gaat, hè? Ja, dat, dan ja. is het een heel toepasselijk nummer. Dat ja. zit er dik in. En dan gaan we naar Bert, Want Bert die gaat de kolom aankondigen. De Radio 1 Sportzomer column. Hans moet altijd even dit introduceren. Nee, nee. Het is tijd voor die column dus. En in de sportzomer nou, is het op zaterdag. En op zaterdag is het altijd wielrenster Marijn de Vries. Wat heerlijk dat de NOS de afgelopen week een aantal toeretappes volledig uitzond. Doorgaans kan de kijker pas inschakelen op het moment dat er al uren een kopgroep weg is... die met vele minuten voorsprong voor het peloton rijdt. Eindelijk kon u eens zien hoe dat gaat in zo'n eerste uur. Er wordt geknokt, gevochten, gekwakt en keihard gekoerst om een kopgroep te vormen... Want het is echt niet zo dat er in het peloton even geïnemine mutterd wordt... om te bepalen wie er vandaag vandoor mag. Iedereen die niet voor zijn kopman hoeft te werken wil mee in ontsnapping. Dus een groepje rijdt niet zomaar weg. Daar gaat een felle strijd aan vooraf. En ik kan u vertellen, er is niets pijnlijker dan na dagen achter elkaar... jezelf helemaal leegrijden, ochtends meteen vanuit de start... weer volle bak te moeten koersen. De verleiding om je portie aan Vicky te geven... en lekker achteraan te blijven hangen is enorm. Maar je weet ook, de beloning voor het eerst uur afzien als een beest is nog groter... Want als je geluk hebt, slaagt de ontsnapping en zit je in de kopgroep. Dat betekent een dag rust. Een dag rust, ja. Natuurlijk maak je ook kans op de etappeoverwinning, maar dat is van later zorg. En dus trek je je stijve benen helemaal uit elkaar in die eerste kilometers. Je longen branden, je hoofd barst na weer een nacht onrustig slapen... omdat je lijf zo moe was dat je maar niet droomloos weg kon zinken. Je slikt de omhoogkomende pasta terug. Je kijkt om, daar komt het peloton weer. Mislukt. Je laat je terugvallen in het zadel en verzamelt moed om het nog een keer te proberen. Nog een keer, met gillende benen, krijzende spieren. Elke vezel protesteert, maar je hoofd is sterker. Je kijkt niet om, want je wilt het peloton niet weer in je nek zien hegen. En als je uiteindelijk toch omkijkt, zie je tot je stomme verbazing dat er een gat is. Het peloton rijdt honderd meter achter je, breed over de weg. Ze laten jou en je groepje gaan. Het wordt stil om je heen. Stilte, waar je zoveel dagen naar verlangt hebt. Want na anderhalve week Tour de France zit je hoofd overvol... Vol met gekletter van carbon, geratel van wielen, geschreeuw en gelach van mannen om je heen. Toeterende motoren, voorbijscheurende ploegleiderswagens, kokende kleuren van bewegende shirts. Je ploegleider in je oor, klamme lijven tegen je aan. Geuren van smeltende remblokjes, klappende banden, brekend carbon, gekrijs, gegil, sirenes. Waanzinnig geworden publiek. Mensen, overal om je heen mensen en steeds maar opletten en op tijd remmen. En dan weer sprinten of toch vallen en met rauwe wonden op je lijf verder en sneller en harder in de massa voortrazende renners. In de kopgroep. Hoor je alleen het zuizen van de wind in je oren. Zo nu en dan zegt iemand iets. Of je hoort je ploegleider vragen hoe het gaat. Of je nog iets te eten of te drinken wilt. Verder heb je rust. Ja, je moet fietsen, maar in de kopgroep gaat dat in gelijkmatig tempo. Je hoeft nergens anders op te letten dan het wiel voor je. Maar dat is een automatisme, dus je kunt wegdromen. Je overprikkelde zenuwen komen eindelijk tot rust. Een dag in de kopgroep. Het is wel dadig. Dat was de column van Huilrenster Marijn de Vries. En ja, we zijn bijna door dit eerste uur heen van het eerste blok van de Radio 1 Sportzomer. Zo heet het helemaal voluit. Emiel Roemer was onze gast, lijsttrekker voor de SP. Ja, meneer Roemer, vakantie of beginnen we meteen met de campagne? Nou, ik ga ook nog wel even proberen een korte, korte vakantie te doen Ja, Frankrijk. Ja. Nee, want dan kom ik Stef Blok misschien tegen. Oh, dus, ja. <laughs> Dat kunnen we niet gebruiken natuurlijk. Nee, vakantie is vakantie. Maar wanneer begint de campagne? Wanneer gaat u uh, nou, Wij los? beginnen met ASP SP uh, op 19 augustus. Dan hebben we een, een hele grote uh, campagne-aftrap in, uh, in Arnhem. Een soort familiedag. Uh, en daarna is het denk ik elke dag uh, bal. Bal. We zien ja, hem veel. veel Is precies wat ik wilde natuurlijk verkiezingen. Dus hm. je op mij niet mopperen dat ze er zijn en nou <laughs> en ook nou knallen. Mooi. Goed dank op vakantie en dan aan het werk. Dank dat u hier was. Graag gedaan.